Cubus spreekt voor standaardwerk een duidelijke prijs met u af. Cubus, vierkant achter uw zaak. Dit is Radio 1. 11 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal.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 Verder zegt de minister Hille de Kamer onder meer toe... dat hij de lengte van de opleiding van de recruten wil verlengen. Die is nu voorzien voor zes weken, maar dat zouden er bijvoorbeeld 16 tot 18 kunnen worden. Door de langere periode zou bijvoorbeeld ook aandacht kunnen worden besteed aan taallessen en mensenrechten. Hille beloofde ook dat de Nederlanders in de loop van het jaar in betonnen gebouwen worden gehuisvest... in plaats van in tenten, een belangrijke wens van de vakbonden. Het debat begon vanmiddag om twee uur en is nog steeds bezig. Het kabinet heeft de steun van de oppositiepartijen GroenLinks, ChristenUnie en D66 nodig. om een meerderheid in de Kamer achter zich te krijgen. Het ziet er naar uit dat de Belgische formatie weer van voren af aan kan beginnen. Koninklijk bemiddelaar Van de Lanotte heeft zijn ontslag aangeboden aan Koning Albert. en die heeft het ontslag aanvaard. Van de Lanotte is 99 dagen bezig geweest om de plooien tussen de verschillende partijen glad te strijken. Maar vandaag, na een vergadering van zo'n zes uur... kwam hij tot de conclusie dat er geen perspectief was op vooruitgang. De bemiddelaar kreeg het niet voor elkaar... de betrokken zeven partijen om de tafel te krijgen. Naar verluid konden zelfs de Vlaamse partijen het onderling niet eens worden. De Belgische verkiezingen waren op 13 juni. Bij nieuwe protesten in Cairo zijn twee mensen omgekomen. De slachtoffers zijn naar verluid een betoger en een politieagent. Ze zouden zijn omgekomen bij gevechten tussen de politie en demonstranten... Bij de protesten in Egyptische steden van gisteren en vandaag... zijn in totaal nu zes mensen omgekomen. Gisteren was de grootste demonstratie tegen het bewind van president Mubarak... in dertig jaar tijd. En ondanks een demonstratieverbod gingen ook vandaag weer veel mensen de straat op. Eerder op de dag zei het hoofd van de Arabische Liga... dat hervormingen nodig zijn in het Midden-Oosten. Secretaris-generaal Moussa, zelf een Egyptenaar... Zij dat Arabieren boos en gefrustreerd zijn en dat de Arabische regeringen transparanter moeten worden. De Duitse politie heeft een aanhouding verricht in de verdwijningszaak van het Duitse jongetje Mirko. Over de identiteit is niets bekendgemaakt, ook niet of het om de vermoedelijke dader gaat. Hij of zij wordt verhoord. Morgen houdt de Duitse politie een persconferentie. De elfjarige Mirko verdween begin september in de buurt van Grefraat... net over de grens bij Venlo. Dat leidde tot de grootste zoekactie in de Duitse geschiedenis. Ook in Nederland is gezocht. De Russische president Medvedev heeft de chef van de Moskouse vervoerspolitie ontslagen. Medvedev vindt dat de vervoerspolitie te weinig heeft gedaan... om de aanslag van eergisteren op vliegveld Domodjedovo van Moskou te voorkomen. Hij houdt de politiechef daarvoor verantwoordelijk...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 De film speelt in Athene tegen de achtergrond van de financiële crisis in Griekenland. Het jubileumprogramma vindt plaats op 40 locaties in de stad, waaronder in het heropende filmhuis Lantarenvenster, waar het festival 40 jaar geleden begon. Het internationale filmfestival Rotterdam duurt nog tot 6 februari. De VSB Poëzieprijs is gewonnen door de dichter Armando. Hij krijgt de jaarlijkse prijs voor zijn bundel Gedichten 2009. De prijs bestaat uit 25.000 euro en een glazen beeldje. De prijs werd vanavond uitgereikt... tijdens een feestelijke avond in het stadhuis van Utrecht. De jury roemde gedichten van Armando... omdat ze zo somber en indrukwekkend zijn... en noemde zijn dichtbundel onder meer monumentaal en verpletterend. De Spaanse wielerfederatie heeft drievoudig toerwinnaar Alberto Contador... voor een jaar geschorst wegens doping. De Spanjaard heeft tien dagen de tijd om beroep aan te tekenen. Halverwege volgende maand wordt daarover beslist... en die uitspraak is definitief. Blijft de Wielenfederatie bij zijn beslissing... dan is Contador ook zijn toerzegen van het afgelopen jaar kwijt. Tijdens die toer werd hij betrapt op het gebruik van klembuterol. Volgens Contador zat het verboden middel in een verontreinigd stuk vlees. FC Utrecht is doorgedrongen tot de halve finales van de KNVB-beker. De Utrechters versloegen thuis FC Groningen met 3-2... De wedstrijd FC Twente-PSV is nog aan de gang. Na reguliere speeltijd stond het 1-1. Het weer, het is droog, maar in het noordwesten is er kans op een lichte sneeuwbui. Vannacht vriest het een paar graden. Morgen is het droog en ligt de temperatuur tussen de 0 en 2 graden. Vrijdag en zaterdag volop zon, de temperatuur ligt dan iets onder 0. Dit was het NOS Journaal.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 en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het rond het Friespunt. Binnen zit John Jansen van Galen. De wereld is breder dan onze taal. Zo eindigde dichter des Vaderlands Ramsi Nasser vanavond zijn beschouwing... hier bij de finale van de nationale gedichtenwedstrijd. De wereld is breder dan onze taal. Het is tegelijk een relativering van zo'n wedstrijd en tevens een aansporing om de poëzie breder te maken dan het binnenhuis, de ongelukkige jeugd en het genot van een grote bonte specht. Goedenavond, het is hier gezellig in de pleinfoyer van de stad Schouwburg te Amsterdam. Waar Ajax ooit naar buiten treedt op het bordes als ze ooit nog kampioen van Nederland zouden worden. Uh, er wordt een glas geheven hier. Er wordt gesproken over Afghanistan en Jolande Sap... over FC Twente en Jan van Halst en veel over poëzie. Want dit is de avond van de grande finale... van Turing Nationale Gedichtenwedstrijd 2001. Zojuist is hier in de Stad Schouwburg de prijsuitreiking beëindigd. En u krijgt nu een, een reprise vanuit de plein foyer wij gaan hier het voornaamste, uh, het allerbeste gedicht belichten... en de achtergronden van de wedstrijd. En uh, verder de tweede en derde prijswinnaar die zitten hier ook aan tafel als mede juryleden... en dichter des vaderlands Nasser. Zoals u gewend bent, verstrekken we u ook nog... het voornaamste nieuws van heden... en een overzicht van de ochtendbladen van morgen. We pendelen nog even naar Politiek Den Haag... waar het spannend schijnt te zijn in zaken Afghanistan. En er komt een vleugje voetbal, want Twente PSV is verlengd. Dat is bekervoetbal, dat u dat weet. Maar de hoofdmoot is poëzie. Met uh, de juryleden, de prijswinnaars en... Dat wordt emo-radio, ook iemand die heus wel kan dichten. En ook heeft ingezonden, maar toch buiten alle prijzen en nominaties is gevallen, Nadine Antje. Maar die is er nog niet, die is in Aantocht. Plus live muziek, La Luna. Lekkere volksmuziek is dat. En Macronism. Poëtische rap is dat. En we beginnen met Macronism.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 Bijna daar staat het meisje dat mee moet al klaar. Auto's rijden in een vaas van weemoed al daar. Ze heeft schatjes in verschillende stadjes in. Ze spreekt gladjes met welwillende mannen over ditjes en datjes. Drinken van het drankje. Ze danst op de piano. Een tikkeltjes zatjes. Vanaf de schemer toen de zon onderging, bleef ze feesten tot de ochtend vroeg de zon weer ontving. Ze zit naast me in een roes, onze jongeling. Met de tijd vervuld weemoed, daarom een keer. Auto's rijden in een waas van weemoed. Naar de duinen, naar het feest, met het meisje dat mee moet. Vroeg in de morgen vooral, terug naar de stad. Langs fietsers, fabrieken, schoorsteenroet. In een auto die rijdt langs benzinepompen. Torenspitsen, een straat in aanbouw. Richting Borden, spoorwegrails. En op de radio, we praatje voor de huisvrouw. En op de radio een praatje voor de huisvrouw. En op de radio en op de weg terug, ze genieten van het leven waar de werkende mensen zich in de file begeven. Ze kijken om maar ze haar zien en ze weten dat zij ook zo zijn geweest, de energieke, springleven. voor in beton. Eveneens achterom, Fijneiland aan de zijkant toont de vlakdalom die is omvangrijk. Men is vergeten hoe het kan zijn en omarmt de tielantijnen die niet van belang zijn. De hypotheek heeft de meesten in de houdgreep, spiegelen hun goed uit en een meisje dat het fout deed, moe gedronken, moe gekust, rust van haar roes op de voorstoel. Die Ruikt naar stof en oud leer. Ze moet denken aan gesprekken van vannacht, toen ze uren met haar vrije zat te steggelen en lachen. Weemoed is een dichtersding vertelde hij haar zacht. Wat vroeger zag al zegt dat hij erin is blijven hangen. Autos rijden in een waas van weemoed naar de duinen, naar het feest met het meisje dat mee moet, Vroeg in de morgen vooral. Terug naar de stad, langs fietsers, fabrieken, schoorsteenroet in een auto die rijdt langs benzinepompen, torenspitsen, een straat in aanbouw. Richting Borden, spoorwegrails en op de radio bla, bla, bla. En op de radio bla, bla, bla. En op de radio een praatje voor de huisvrouw. Ja, ja. Dankjewel. Op de radio, bla bla bla, ja, daar zit je dan. Marco Martens, bedankt. Kun je even vertellen, van wie was het gedicht? Het was een uh, bewerking van het gedicht van Remco Kamprit. Oké, okay, dankjewel. je De nationale gedichtenwedstrijd wordt georganiseerd door de Poëzieclub... en de Turing Foundation in samenwerking met het poëzie-tijdschrift A-water en met het Oog op Morgen, waarin de afgelopen weken... al een door onszelf geheel onbevoegd gemaakte selectie van twintig uit de 100 beste gedichten die de jurykoos zijn voorgelezen... door Gerrit Komrij, Ramsi Nasser en Huub van der Lubbe. Het gedicht dat vanavond de eerste prijs won, was daar ook bij. Maar toen dat werd voorgelezen, wist u nog niet dat het de eerste prijs zou winnen. En daarom krijgt u het nu maar meteen te horen. Henk van Loenen, Proficiat, lees alsjeblieft je gedicht Onder de Sterren. Onder de Sterren. Onder de Sterren geslapen lang in de tijd liggen kijken... in de eilende, krijzende ruimte. De vreemde vreugde die dat ondenkbare schept. Ik zag een foto die iemand vanuit een kuil had genomen. Uitzicht vanuit een graf stond eronder. Je zag een stuk van de hemel en de dunne kruinen van bomen. Ik denk aan mijn vader, heel ver van huis niet meer bij machten terug te keren. En aan mijn ex, die ik plots bij mijn tandarts aantrof... boven mijn wijd open mond, mooier en harder dan ooit... met een slang in haar hand om het gruis en het vocht weg te zuigen. Daar lag ik. Ik zou zo graag licht willen reizen... met in mijn rugzak niet meer dan een stel extra kleren... Een veldfles, een pen en papier. Applaus. Eerste prijswinnaar. Henk van Loenen met het gedicht Onder de Sterren. Juryvoorzitter Gerrit Komrij. Waarom won dit gedicht? Omdat een uh, jury nu eenmaal een gedicht moet uitzoeken dat in. GELACH maar dat is, dat is flauw. Wie probeert uh, natuurlijk uh, een gedicht... Kijk, ik, ik, ik, ik, ik topte straks. Straks vroeg mij iemand van... Uh, waarom, uh, was iedereen het daarover eens in de jury? Ik zei, ja, iedereen was het daarover eens. Uh, uh, en, maar dan, ja, dan voel je een beetje onraad, want dan ga je eigenlijk al uh, beweren dat het dan een consensusgedicht is. En dat is het dus absoluut niet. Hè? We, we hebben wel unaniem hè? Uh, uh, uh, allemaal dat, dat, dat gedicht uh, uh, gekozen. En. Uh... Ja, dat is natuurlijk. Een jury heeft toch verschillende invalshoeken. Er zijn verschillende leden. Dat maakt dat he, niet een bepaalde school of richting of wat dan ook eh, de overhand zou kunnen krijgen. Eh, en, en, en daar is dit gedicht uitgerold... dat alle, alle, alle juryleden dat, dat, ja, een, een, heel, heel, een heel mooi, gede, een mooi gedicht vonden. Ja. En, maar waarom? Dat is vaak, het is vaak ook de vergelijking met andere gedichten die je leest. Okay. Je leest er honderden en één springt eruit. En ik kan ook wel uitleggen, maar dat wordt allemaal heel ingewikkeld... waarom dit gedicht aansprak. Omdat... Eh, dat, eh, ja, een gedicht is dat nou, he, precies doet wat het zich voorneemt te doen. En, uh, gedicht en, en dat het ook, uh, doet wat het ja, zich voorneemt toch, te doen. Ook eindigt met uh, dat niet-navelstaren... en, he, en uh, dat willen reizen en dromen en verre landen. Dat vonden we toch ook wel, he, ja, heel, ver, al, toch wel heel verrassend... tussen al die gedichten die over uh, Klein Hollands leed gaan... en over, ja. en over ziektes en he, dat... Uh, het is een. Uh... Maar ik moet mij eerlijk zeggen, ik ben een lezer van gedichten. En als u mij theoretisch vraagt, leg eens uit waarom, dan, uh, dan, dan schiet ik tekort. Oké, okay, dankjewel. Zoals beloofd, krijgt u, zoals elke dag, een uh, overzicht van, het, van de, van de ochtendladen van morgen. Maar eerst van het voornaamste nieuws van heden: woensdag 26 januari. Het kabinet laat ze. Op, pardon, dat is een. Uh... Dat is een verkeerd begin. Er mag best een missie naar Kunduz gaan. Maar dan wel op een andere manier. GroenLinks, D66 en de ChristenUnie stemmen niet in... met de huidige plannen van het kabinet. GroenLinks-fractievoorzitter Sap heeft namelijk goed geluisterd naar de deskundigen... en daar werd ze niet vrolijk van. Dat heeft ze premier Rutte laten weten. Dit voorstel wat jij nu aan ons gedaan hebt... dat vinden wij echt geen uitvoering van onze motie. Als je hierbij blijft, dan stuit je op ons neer. Ik wilde hem laten weten. Je staat me terug tegen u. Het grootste bezwaar is dat de op te leiden politieagenten... met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid... als militair worden ingezet. En dat is niet de bedoeling. D66-leider Pechtold wil dat agenten ook werkelijk agenten zijn. Dan moeten we het misschien maar om onze eigen manier doen. Dat kan wat mij betreft een Nederlandse aanvulling zijn... op datgene wat op dit moment door de NAVO daar gedaan wordt. Tijd dus om te onderhandelen. Daar zit het kabinet helemaal niet mee. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan... vindt minister Hille van Defensie. Wij hebben hele grote overtuiging... en dan gaan we eens kijken of we elkaar op dat bruggetje kunnen ontmoeten. En ook minister van Buitenlandse Zaken Rozental wil dat bruggetje best op. Hij ziet wel wat in een typisch Nederlandse aanpak... We gaan in Kunduz die missie uitvoeren op onze manier. En noem het dan de Dutch Approach. Die aanpak zal waarschijnlijk zijn dat het opleidingstraject... voor Afghaanse agenten niet zes, maar zestien weken zal duren. En dat Kabul de garantie geeft dat de agenten geen oorlog gaan voeren. Ja. Lef kun je de Egyptische bevolking niet ontzeggen... want ondanks een demonstratieverbod gingen duizenden vandaag opnieuw de straat op. Ze eisen grote sociale veranderingen. 40% van de bevolking leeft onder de armoedegrens en dat pikken ze niet meer. De Egyptische regering gaat over tot actie. Niet dat ze ook maar één eis van de demonstraten inwilligt. President Mubarak heeft meer met repressie... Hij laat links en rechts mensen arresteren en censureert tegelijkertijd het internet. Dat stuit de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken tegen de borst. We vragen de Egyptische autoriteiten niet om vreedzame protesten te or of communications, te on inclusief op sociale media sites. Mubarak vreest waarschijnlijk een scenario zoals in Tunesië. Ook daar is men nog niet tevreden. Duizenden mensen lieten vandaag weten dat ze de interimregering ook niet moeten. Ze eisen het aftreden van alle ministers. Mr. Speaker, the president of the United States. Yes! Het hoogtepunt van het Amerikaanse politieke jaar. President Barack Obama bracht zijn tweede State of the Union. Die ging vooral over dreigingen van buitenaf. Nee, geen terrorisme dit keer. De nadruk lag op de economische concurrentie. Het Amerikaanse volk moet zijn inspiratie terugvinden. Net zoals in de Koude Oorlog. Dit is onze generatie's Sputnik moment. De ruimterase met de Russen zorgde toen voor een ongekende groei en meer innovatie. De economische opkomst van China en India moet de VS dit keer wakker schudden. Dit niet onderscourage us. Dit moet ons verantwoorden. We moeten innovatie, uiteducatie en uitbouwen de rest van de wereld. En dan weer eens naar het verdriet van België. Ook de laatste poging om een nieuwe regering te vormen is mislukt. Onderhandelaar Johan van de Lanotte ziet er na 99 dagen geen heil meer in. Hij krijgt de Vlaamse nationalisten en de Waalse socialisten niet op één lijn. Je moet vaststellen dat het inderdaad niet mogelijk is gebleken... de zeven partijen aan de onderhandelingstafel te krijgen... Daarom heb ik ook de koning gevraagd mijn opdracht als bemiddelaar te beëindigen. De koning heeft hiermee ingestemd. En hoe het nu verder moet is weer niet duidelijk. Koning Albert is nu aan zet. De kans is klein dat hij nieuwe verkiezingen uitschrijft. Koning België is inmiddels ten einde raad. Dit is geen goede dag voor onze zuiderburen. Ja, het lijkt wel of iedereen er de brui aan geeft. Hè. Justine Henijn nu ook van de Lanotte. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan nu uh, de kranten vanmorgen vroeger. Ah, we gaan naar Den Haag. We gaan even pendelen naar Den Haag. Hans Andringa. Hans Andringa. Goedenavond, Het kabinet... John. Ja, dag. In, in dat debat over de missie naar Koen uh, begrijp ik dat de regering zich van haar beste kant laat zien. De toezeggingen rollen in hoog tempo naar de Kamerleden. Ja, dat Wat kan zijn je... dat voor toezeggingen? Ja, ik kan wel zeggen dat het de goede kant op gaat. Uh, het kabinet uh, doet echt alles om uh, de Kamer over de streep uh, te trekken. En ze komt behoorlijk tegemoet aan heel veel kritiekpunten van... met name D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Want ik zeg het dan maar ten overvloede... dat zijn de partijen die echt over de streep getrokken moeten worden... om een meerderheid uh, te halen. Uh, ja. Zo uh, zegt het kabinet bijvoorbeeld toe... wij gaan uh, die cursussen die gaan we uitbreiden met uh, lees- en schrijflessen. Niet alleen maar schietlessen. En als die agenten klaargestoomd zijn, dan gaan we ook proberen te voorkomen dat ze niet meteen na hun opleiding in het leger gaan, maar dat ze echt bij de politie blijven. En als dat toch onverhoed zou gebeuren, dan kan dat uiteindelijk ook voor Nederland betekenen dat, ze, uh, ja, dat het einde oefening gaat worden, zei minister Roosentaal. Dus wat dat betreft, uh, dat zijn aardige uh, tegemoetkomingen richting die drie kritische partijen. Het wordt dus steeds softer, maar is dat ook voldoende... om de twijfelaars die, die drie fracties over de streep te trekken? Nou, Het zijn uh, inderdaad uh, nog wat, uh, wat inleidende beschietingen, om het zo even te noemen. Uh, een heel belangrijk punt dat is nog het uh, karakter van de missie. Is het niet veel te militair, veel te veel militairen en te weinig burgers... Uh, daar denkt het kabinet ook over na hoe dat zou kunnen worden veranderd. Daar hebben ze nog geen toezegging over gedaan. En een ander punt is van hoe kan je mensen nou goed opleiden in zes weken. Zoals nu wordt voorgesteld. En uh, het kabinet wil erover nadenken om te kijken... of ze die trainingsperiode kan verlengen tot 16, 18 weken. Nou, daar werd al aardig over heen en weer gesteggeld in de Kamer. Met name tussen uh, de minister en uh, D66 GroenLinks en de ChristenUnie... En toen werd eh, Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid... die al verklaard tegenstander zijn van deze missie... werd toch wel heel achterdochtig. Hij zei, hier is een spelletje gaande. Dit is een doorgestoken kaart. En wat u doet, is ook dat u hier even in een kamer... op een achternamiddag probeert te regelen... wat niet is aangekondigd door het kabinet... in de zogenaamde artikel 100-brief... Waarin, waarin die missie is aangekondigd aan de Tweede Kamerleden. En daar werd Timmermans bijzonder boos over. Er wordt hier niet gemodderd met artikel 100 brieven. Alleen maar om een, om een akkoord te bereiken. Dat zijn zaken die gaan... Dat gaat over, over mensen die uitgezonden worden. Mensen die allerlei gevolgen daarvan ondervinden. Ik geef het woord aan de heer Staaij. Ja, voorzitter. Ik begrijp dat meneer Timmermans wat zenuwachtig wordt. Want ja, als al je pijlen onder je bezwaren worden weggehaald... Eh, wat hou je dan nog over om tegen te zijn? En dat moet er wel uitkomen aan het eind. Ik eh, zal maar... ik u precies vertellen morgen. Maar ik hoop ook dat u met mij eens bent... dat die artikel 100-procedures procedure zorgt. Hoogvuldig moet worden doorlopen en niet zomaar tussentijds kan Anders worden geamendeerd. Nou, uh, die ja, brief maar, uh, met die Hans, als al die toezeggingen nou worden gedaan die toch ingaan... stuk voor stuk op de bezwaren van D66, GroenLinks en de ChristenUnie... kunnen die drie facties dan nog met goed verzoen nee zeggen? Nou, dat gaat wel heel erg lastig worden. Uh, D66 en de ChristenUnie is zo mijn indruk na vanavond. Die zijn al een heel eind op weg naar een ja tegen de missie. Als al die toezeggingen ook inderdaad komen. GroenLinks heeft nog steeds uh, fundamentele kritiek. Maar ze wachten uh, is nu het besluit uh, de brief van morgen af. Uh, het debat van vanavond wordt nu geschorst en niet afgemaakt. En morgen wordt gekeken uh, hoe ze verder gaan. En dan valt dus ook het besluit of er morgen überhaupt wel... een besluit over deze missie gaat vallen. Of dat de debatten... Uh, Misschien volgende week weer verder gaan, omdat dan pas duidelijk is... wat er nu allemaal precies in die brief staat en wat daar de consequenties van zijn. Oef, spannend. Dankjewel, Hans Andrega in Politiek Den Haag. Dan nu de reeds aangekondigde kranten van morgen. Vroeg Het overzicht is samengesteld door Freddy van Tijn. Maar we gaan het hier voorlezen met uh, Gerrit Komrij, Ramsi Nasser en Huub van der Lubbe. Ik begin. In trouw het verhaal van correspondent Eduard Padberg in Egypte... Zelf. Eh, Padberg is gisteravond in Cairo door een groep van zo'n tien geuniformeerde politieagenten met knuppels bond en blauw geslagen. Padberg schrijft morgenochtend, na ruim vier jaar als verslaggever in Egypte, ken ik het klappen van de zweep. De vele demonstraties die ik als journalist door de jaren heen heb bijgewoond, eindigden zonder uitzondering met een extreem gewelddadige reactie van de politie. Maar met de geweldsuitbarsting van de politie gisteren werd een nieuw dieptepunt bereikt. Ook voor mij persoonlijk. Doorgaans worden buitenlanders en zeker journalisten... die zich afzijdig houden, genegeerd als het pak wordt uitgedeeld. Soms wordt er een camera geslagen, maar daar blijft het doorgaans bij. Deze keer niet. Terwijl ik vanaf mijn huis door de lege straten liep, richting het plein waar de demonstratie werd gehouden, werd ik belaagd door een groep agenten in uniform. Zonder aarzeling rende een van hen op mij af en sloeg me met zijn wapenstok op mijn hoofd. Ik riep in het Arabisch en het Engels dat ik buitenlander was en journalist. Badberg gaat verder in trouw. Zijn woorden zijn samengevat. Het mocht niet baten, want vervolgens begon ook een tiental van zijn collega's... mij met hun knuppels te slaan. Gelukkig hoorde een politieofficier mijn geroep en kwam tussen beiden. De officier nam mij terzijde en verontschuldigde zich. Later, rond middernacht, werd besloten een einde te maken... aan de demonstratie op het plein, waar de sfeer overigens uitgelaten was. Vrijwilligers brachten water en dekens rond voor de mensen... die van plan waren op het plein te overnachten. Toen barstte het geweld van alle kanten los... Zonder waarschuwing werd de menigte bestookt met traangas en rubberen kogels. Hongkong, Tokio, Singapore, Philadelphia, Dubai, Melbourne en Seattle, Oslo en Madrid. De lijst met steden en landen waar wel, waar wel een bijna onkraakbare chipkaart... in het openbaar vervoer wordt gebruikt, is nog veel langer. Het kan dus wel, schrijft de pers... Volgens een onderzoeker van de Nijmeeg Nijmeegse Radboud Universiteit... komt de slechte kaart in Nederland... doordat de producent hier met een ouderwetse chip werkt. Inderdaad, een goedkopere chip met minder rekenkracht. Daardoor is het niveau van beveiliging lager. Daarvoor waarschuwden we al in 2008, zegt de onderzoeker. De Telegraaf schrijft dat het einde van de monopoliepositie van Holland Casino in zicht is. Het kabinet overweegt concessies te verlenen aan gokbedrijven om in Nederland casino's te runnen. De vraag is of je eigenaar van casino's moet zijn als je witwassen en gokverslaving tegen wilt gaan, zegt staatssecretaris van Financiën Wekers in de Tweede Kamer. Hij denkt dat dat met goede regelgeving en toezicht ook kan. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En dan nu opnieuw poëtische muziek. Muziek verzet de zinnen in poëtische zin. En zeker La Luna. Zij brengen u Harmoniepark. Dat is ook de titel van hun nieuwe cd. Ze hebben daarvoor deelgenomen aan een project met tien Europese dichters. En Harmoniepark is getoonzet op basis van een gedicht van Bart Mooyart. La Luna. Van de zoon naar het steen en blijft ongedeerd. Dus dat kan. Een vrouw op een bank leest het gras om haar heen als een krant. Dus dat kan. Een kind, nog geen zes, vindt een munt en is blij. Dus dat kan. En bij een fontein vecht een meisje om niets. Dus dat kan. Naast het spoor, naast een struik... naast de palm van zijn hand rookt een jonge tabak. Dus dat kan. Dus. Dat kan, dat kan. Dus dat kan. Maar dat kan, want het ging haar vandaag om een woord. En dat was dus en het laatste. En... Luna, Helen Botman, liedzang. Ton Nieuwenhuis, bas, zang. André van der Hof, sax, het zang. Rob Stoop, piano, accordeon zang. David Bons als drum, ketchen en zang. En dan nu de al aangekondigde uh, voetbalflits Bas Ticheler. In Enschede is het al afgelopen met Twente PSV? Jawel, er waren strafschoppen nodig om te bepalen wie naar de hand wil Die hebben we gelukkig gemist. En, uh, nou ja, er is altijd een slimiel en een held nodig in de serie. Maar ze maken het wel erg spannend. Twente is door, laat ik daarmee beginnen. Omdat het na 14 strafschoppen wint met 7-6. Dat betekent dat er maar één gemist is. Nou, daar is de slimiel. Engelaar miste de oudspeler van Twente, nota En de held is dan automatisch de keeper. Want die pakte hem, Sander Bosker. Die heeft daar wat ervaring mee opgedaan in 2001. Toen hij met Twente al de beker won. Nou ja, dat zou nu maar zo kunnen ook. Maar ja, dan moet nog wel wat. Uh gebeuren, want het is een halve finale plaats die Twente heeft bereikt. Na strafschoppen dus, verslaat Twente PSV met 7-6. Dankjewel, veel gejuich op de achtergrond. Vreugde in Enschede. Een poëtische conversatie nu hier aan tafel. Maarten van Doormalen. je hebt de derde prijs gewonnen. Met het gedicht Jochem gaat op reis. Ben bij je bij een, een gedreven dichter? Dicht je al lang? Ik dicht uh, nu, ik denk een jaar of drie. De, en, en was dit de eerste keer dat je inzond voor deze wedstrijd? Nee, vorig jaar stond ik ook in de in top 100. Zetje? Nou, dus. en nu in de top 20. Ja. Misschien volgend jaar in wel. top 3 ook uh... nog, dus... Ja, ja. <laughs> inderdaad. Ja. Dus het kan niet veel beter. Je bent, wat is je beroep? Ik ben uh, bibliothecaris bij een kunstacademie... en bij de Waddenvereniging in Harlingen. En uh, dat leidt je voldoende tijd om te dichten? Ja, s'avonds heb ik wel tijd om te dichten... En als ik in de trein zit ook. Oh ja? Ja. Dat gaat je makkelijk af. Ik ben niet zo iemand die steeds iedereen uh, moet bellen om nee. te zeggen: van ik zit nu in de trein. Nee, van... maar je hoeft ook niet in volkomen afzondering te zitten om nee hoor, nee, een nee, gedicht nee. te kunnen ook, schrijven. Nee. En uh, Peter Knipmeijer, winnaar van de tweede prijs. Intrigerende titel heeft je gedicht. Hoe heet het? Enige feiten overvallen. Ja. En dan heb je de tweede prijs. Dat is toch een ja. gevoel van uh, net niet gehaald. Zoals Oranje op het wereldkampioenschap, wat we net over voetbal was. Nou ja, ik, ik voel me voor mij een stuk beter dan de Oranje-spelers uh, na de vorige WK-finale. Ja, nee, dat is natuurlijk fantastisch sowieso om bij de top 100 te zitten. En, en de top 20 was wel een, een extra verrassing. En de tweede prijs is natuurlijk fantastisch. Jij bent ook een, een langjarige dichter al. Je hebt ook bundels gepubliceerd, toch? Ik, ik heb één bundel gepubliceerd. Ik ben in 2006 ben ik uh, begonnen met, met schrijven... En vorig jaar op Gedichtedag. Dus Waarom mijn... begin je dan eigenlijk? Weet je dat nog? Nou ja, ik zat in een soort, soort uh, bandje waar ik uh, een vrij beroerd bentje, waar ik dan de, de teksten voor schreef. Op ja. een gegeven moment viel dat bandje viel uit elkaar en de, de teksten bleven over. Er was geen muziek meer, maar je had nog, je had <lacht> dan nog wel tekst. Ja. En dan, dan, dan wordt het als vrij snel een poging tot poëzie. Ja. Ja. En dan heb je ook voorbeelden? De grote voorbeelden in de poëzie waar je denkt. Dat, ja, oh, dat... Heel veel. Dat zijn er echt te veel om op te noemen, denk ik. Te veel om op te noemen? Ja. Nou, beginnen is aan een poging. Oké, wel nog tot twaalf uur, hè? Ja. <laughs> ja. Uh, in, in ieder geval, uh, van de, de Utrechtse dichters die, die ik gewoon het vaakst zie, uh, Ingmar Heidsen en uh, Mark Boog. Ja. Uh, meneer Komrij, die zit toevallig ja, aan tafel? Meneer Komrij, uh, ook. ja. Mark Boog en meneer Komrij. Ja, wel verschil moeten zijn. Uh, ja, heel veel. <laughs> echt heel veel. Ja. We hebben alle dichters die vanavond de 20 beste hadden we op het podium... en die hebben we ook gevraagd, dus deze heren ook, wat, wat ze verder zo doen in het leven. En daar is een kleine reportage van gemonteerd. Die horen we nu. Ik heb in onderwijs gezeten, maar ik ben al met pensioen. Ik, ik ben een soort van part-time dichter. Uh, oh ja. <laughs> ja. En daarnaast werk ik als verpleegkundige. Uh, eindredacteur bij het weekblad van, van het Financiële Dagblad. Ik werk bij het Huigens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis... als onderzoeksmedewerker aan de volledige werken van Willem-Frederik Hermans. Nou, ik ben nogal fanatiek om heel erg intensief iets op te pakken. Dus daarna heb ik nog een hardloopcarrière gehad en een snoepfabriek. En nu ben ik met de catering. Ik, ik ben een soort van part-time dichter. Uh, oh ja. <laughs> ja. En daarnaast werk ik als uh, verpleegkundige. Ik ben eigenlijk beeldend kunstenaar van Oorsien. En sinds een jaar of tien begin ik naar buiten te treden met poëzie. Ik ben uh, werkzaam geweest in het onderwijs, maar nu ben ik uh, met pensioen. Ramzi Nasser, uh, je hebt vanavond een beschouwing gegeven over de uh, gedichten. Onze, mijn indruk, toen ik ze allemaal zag, de be 100 beste, was dat er misschien wel uh, minder inzendingen waren dan vorig jaar... maar dat het gehalte gemiddeld hoger was dan een jaar eerder. Toen heb je er ook naar gekeken. Ja, uh, ik, ik, ik weet niet precies hoeveel het er uh, vorig jaar waren. maar het waren de... Ruim 16.000. 16.000 en nu tegen de 10.000. Ja. Ja, dat is wel een verschil, maar ik denk dat we nu ook wel... Uh, uh, Gerrit Kommeren memoreerde het al tijdens de, de, de, de uitzending, wou ik zeggen... tijdens de, de prijsuitreiking, uh, de mensen die dus al... Decennia uh, nog wat in een, op hun een zolder hebben liggen. Die hebben dat vorig jaar ingeleverd. En nu zijn de, nou ja, je zou bijna zeggen levende dichters aan de beurt. Dat is een beetje onaardig, maar het, het uh, aantal van mensen die al echt heel lang iets hebben opgestouwd in dozen, dat is natuurlijk veel minder. Um, en ik denk dat dat gemiddeld al het niveau omhoog trekt. Afgezien daarvan um, is het misschien ook wel goed om te. Nou ja toch te zeggen dat we volgens mij best goede schrijvende dichters in Nederland hebben. Ik bedoel, het, het, het niveau is hoog omdat er ook gewoon goed geschreven wordt. En ik denk als, iets is, als er iets is dat aangetoond wordt... door, deze, door de, de Turing-Nationale Gedichtenwedstrijd... dan is het dat er veel geschreven wordt en ook veel goed geschreven wordt. En dat dat eindelijk is dat het misverstand over poëzie, namelijk dat dat elitair zou zijn... en tegenwoordig zijn alle kunsten elitair... maar uh, dat dat iets zou zijn voor een paar mensen en voor wat recensenten... dat dat is, wordt uh, weggevaagd, ja. dat vooroordeel. Ik denk dat dat uh, een misverstand is. Uf van der Lubben is zat voor het eerst in die jury. Was het, was het, was het, was het moeilijk om een, om een keus te maken? Nou... Ja. Je moet gewoon maar op je eigen gevoel afgaan. En ja, als je voor anderen gaat denken... en als je gaat denken van... wat zou de deskundigheid uh, vereisen? Ja, dan raak je hopeloos verstrikt. Dus ik ben maar op mijn, ja, op mijn eigen ideeën... over wat ik mooi vind afgegaan. En dan is het eigenlijk heel simpel. En dan is het ook heel uh, grappig om te merken... dat je daar het ook wel aardig over eens kunt worden. Niet over de hele... Uh, het hele aanbod, maar tien nou, uh, van de twintig gedichten uh, die in de top twintig kwamen, die, die, die vonden bij de andere juryleden ook een mooi gehoor. Dus ja, dus dat is dan een goede keuze. Ja, je kan jezelf niet intelligenter voordoen dan je bent. Nee. Gerrit Komrij, als juryvoorzitter, je, je, er komen tienduizend gedichten. Je bent de jury, maar hoe kun je in vredesnaam een schifting daarin maken? Nou, die schrifting is voorafgemaakt, natuurlijk. De anderen. Vorig jaar waren dat uh, met die zoveel inzendingen... Uh, uh, over verschillende steden verspreide werkstudenten. Dit jaar heeft dat de redactie van het tijdschrift A-water vijf, vijf of vierkoppig uh, gedaan... die ook verbonden is aan de poëzieclub die het organiseert... om het allereerste... ...kaf van het koren te scheiden. Maar alle juryleden hadden voortdurend toch wel de, de mogelijkheid... ...om alle gedichten te, te raadplegen. Alleen uh, ja, is dat een ondoenlijke werkwijze. En is het heel goed dat er uh, toch eerst een soort voorselectie gemaakt uh, wordt. Waar je onmiddellijk toegeeft dat daar menselijke fouten gemaakt kunnen worden... ...omdat het door mensen gedaan wordt. En, uh, en doordat het elk jaar maar gebeurt, en hè, door andere mensen weer, ja. krijgt iedereen toch wel, toch wel weer een kans. Vooral die mensen die denken dat ze ten onrechte door een soort poëziepolitie zijn tegengehouden. Ja, nou, maar dat viel me nog op, Ramsey Nasser. Jij las in onze uitzending van morgen een gedicht voor, Afloop, waarvan je toen zei. Dat lijkt me echt een heel goed gedicht. Waarschijnlijk van een professionele dichter. Je hebt het vanavond in je toespraak weer naar voren gehaald. Dat heeft niet eens de top 20 gehaald. Nee, ja. Maar ja, als je nu van mij verwacht dat ik ga zeggen van... Um, dat had wel het is, was, het is me werkelijk een raadsel hoe dat er niet in is gekomen. Dan, dat, dat ga ik niet doen. Omdat... Over één ding kunnen we het wel eens zijn. Dat is dat elke jury bestaat uit individuen met een eigen smaak. En ook al zijn die individuele juryleden nog zo divers. Het kan zijn dat, een, dat ik een andere smaak heb over bepaalde gedichten. Als ik in een jury gezeten zou hebben... dan zou ik dat misschien een beetje hebben kunnen beïnvloeden. Maar iedereen... Als, als jij in de jury had gezeten, dan was het een andere keuze geweest. Dat is gewoon nu eenmaal de facto aan de hand. Maar dat, dat maakt de vreugde je... niet minder groot. <coughs> het gedicht dat je prachtig vindt en dan zie je die andere juryleden kijken... en die zien daar helemaal niets in. Ja, dat is wederzijds. Dus ja. ik, ik ben bijvoorbeeld erg... Ik kan heel opgetogen raken en zelfs ontroerd van een volmaakt geschreven gedicht. Een ja. gedicht dat, ik zei het in mijn eigen toespraak, dat lenig is. Dat zich, ja. dat zich kan plooien naar verschillende lezers... en dus ook voor meerdere interpretaties vatbaar is. Ik, ben erg, ik, hou, erg van, uh, als, ik hou er erg van als ik merk dat iets met heel veel vakmanschap is uh, gemaakt... zonder dat je dat ziet, maar dat ik... Ik hou van binnenrijmen en zo, sommige gedichten... Uh, bevatte totaal geen binnenruim. Kan ik ook van houden. In dit gedicht afloop vond ik het sterk. Dat waren soepele zinnen. Dat, was, dat had iets van Eddie Duperron En ja. ook het andere gedicht wat ik uh, van, de, van de hand van deze man uh, kwam. Ik, weet nog dat ik, ik heb die alle twee in je uitzending voorgedragen. Ja. Ik weet nog dat ik voor de uitzending zei tegen je... het zou me niks verbazen als dat door dezelfde man geschreven is. Dezelfde, en die, dat gedicht was wel uh, verkozen de, bij, de, bij de twintig. Ja. Um, dat is een stijl waar je van kunt houden. Ik, ik ben daarvoor, maar dat wil niet zeggen van wat, wat doe ik hier? Dan moet je gewoon je niet inlaten met dit soort zaken. Dus... Dan gaan we nu weer, dankjewel, naar La Luna luisteren. Winterslaap van Alexis de Rode op muziek gezet. Nee, voorjaar, voorjaar er staat hier winterslaap, maar voorjaar, voorjaar vind ik beter dan winterslaap. Voorjaar, graag. Dag is een dag om al je geld op te nemen en te verdwijnen. De lucht is groot. the clock. La Luna op een tekst van Alexis de Rode, een voorjaar. Ja, 10.000 gedichten, 100 die in de uh, selectie komen. Dat betekent eigenlijk 9900, ik heb het hier even uitgerekend, die het niet halen. Uh, Nadine Artsje, jij, jij hoort daarbij, bij die grote groep. Ik hoor helaas bij die grote groep. Wat dacht je toen, toen je dat hoorde? Ik weet niet precies wat ik dacht, maar ik weet wel dat ik nachtenlang ontroostbaar in mijn bed lag. Is het zo? Ja. En dan dacht je toen, uh, ze hebben gelijk, of ik zal zijn poepje laten ruiken en uh, ik neem revanche? Ja, ik neem revanche, want ik blijf doorschrijven. En ik dacht, we organiseren snel een tegen-event in Utrecht. Ja, dat was vanavond, hè? Dat was net, ja. En... Eerst een stemming, een grafstemming of een stemming van wraakzucht en revanche? Op dat bal der geweigerden, uh, uh, zou ik maar zeggen. Beide denk ik. Um, de barkrukken dreven in het ronde zakdoeken lagen overal. Uh, iedereen liep met uh, zwarte rozen. We kregen de heer Komrij helaas niet aan de telefoon... ondanks verwoede pogingen. Oh. Ja, um, ja dichters vielen elkaar huilend om de hals en dat was wel weer mooi... En, uh, ja. en één troost, uh, de Utrechtse dichter Peter Knipmeijer zit hier aan tafel. Ja, dat, uh... met de tweede prijs. Zilveren. Met de tweede prijs, ja. ja. Maar de, de kans om afgewezen te worden, Huub van der Lubbe... is dat niet een, iets wat misschien professionele, erkende dichters tegenhoudt om mee te doen? Dat zie je ook altijd bij, bij het Songfestival. Mensen die echt kunnen zingen willen niet meedoen, want dan verliezen ze misschien. Het schaadt hun reputatie. Ja, dat kan een rol spelen. Maar je kan er ook maling aan dronken naadje hebben. En gewoon uh, wel meedoen. En je verlies nemen. En kijk, een winnaar wordt hij die goed kan verliezen. Ja, dat is heel mooi. Ja. Eh, dankjewel. Maar Gerrit Kommer en ik word er hier iemand die... Ervaring heeft met de wedstrijd in Engeland, en daar doen altijd alle erkende dichters mee. En daar wint ook meestal een erkende dichter. Waarom is het hier anders? Um, ja, je, je. Zijn we een dat, uh... beetje schromvallig? Of de, maar maar kijk, er is een groot verschil natuurlijk. Er bestaat een enorme traditie van die wedstrijd uh, in Groot-Brittannië. Ja. En uh, dit is de tweede editie. En ik denk eerlijk gezegd dat een heleboel dichters misschien ook koud watervrees hebben. Denken, wat is dat voor een evenement en wil ik daar wel inderdaad aan meedoen? Um, er hangt... Ja, ik, ik weet het niet. Ik weet ook niet of... Ik um, weet ook niet of het gaat gebeuren. Enerzijds... Dacht ik, ik dacht tijdens de uitrekking ook... God, zou ik zelf eens een gedicht insturen? Uh, in ja. Nou ja, misschien wel, maar ik zou me kapotgeneren als ik nou... Uh, ik ben, nu was ik ambassadeur, volgend jaar ben ik juryvoorzitter... dus mag ik ook helemaal niet meedoen, maar dus, dat, ja... Zou je kapotgeneren als wat? Nou um, uh, ja, wat ging ik eigenlijk zeggen? Ja. Nou, als ik het niet zou worden natuurlijk. Nee, precies. Dat bedoel ik ook. Maar als je niet nee. eens bij de honderd bent. Ja, precies. maar er, er zijn er meer. En dan is natuurlijk inderdaad de vraag... Uh, vorig jaar was Menno Wigman uh, niet uh, bij de laatste honderd. Uh, en dan uh, wat, ja, maar, wat te doen en uh, wat een slechte organisatie. Nee. Maar zoals Gerrit net al zei, het is mensenwerk... Het is geen godenklus, klus, maar mensenwerk... En en dit je jaar moet, heeft je hij niet het... meer willen inzenden, met, met een weegman om zich niet twee keer aan dezelfde steen te ja, okay, branden, nou, zou ik maar zeggen. Nou ja, misschien moet ik die vraag doorspelen naar mijn collega... meneer Komre hiernaast, maar ik denk eigenlijk... Um, mensen van Aanwater hebben dit voorwerk verricht. Die hebben bijna 10.000 gedichten gelezen met z'n vieren. Ja. Ja, uh, als je dan nog dik betaald kreeg, maar... Nadien, uh, dus het de wel eens. De ultieme vraag. Nu mag je je gedicht voorlezen. Mag ik het ook veilen? Laten veilen via de radio? Eerst voorlezen. En dan moeten we eerst weten wat we Ik heb er twee, we maar ik wat voor vlees in de kuip hebben. Ik zal er één uh, doen. Uh... Ja, de kortste. Ja. Dat is altijd zo bij radio. Kunt u het kort houden. Ja? Zwaar gedicht. Het heet Medlood. In haar tenen is het herfst. Verlangen naar licht en groene al allang vervangen door buigzaam leed. In eelt verdiept kerft ze hoe zacht... hoe kneepbaar weefsel voelt als vacht. Op lage leegte stuit ze vloekt ze op een staat. Van tederheid verzoekt ze om en om... zoals een osploegt. Overwek me langzaam tijdens deze dans... ditmaal voor mij. Stijf in je harnas van marmer. Dof in je harnas van was. De dwaas in haar de klank van een kei... van een klinker. Van schelpen een trompet. Ploem boem, ploem boem. We schelden amper op de dood. Kaboem. Zij schampert zelden. Oké, okay, juryvoorzitter Gerrit Combray, dat heeft het terecht niet gehaald. Waarom? Ik moet eerlijk zeggen, uh, Ramzi Nasser heeft mij nu opgevolgd als voorzitter. Mijn werk als voorzitter is geheel. Oh. <tie> ah, <tie> ah, <tie> ah, ah, ah. En nadien, hoe ga ik veilen? Sorry? Hoe ga ik feilen? Via uh, de, stuur maar een mailtje naar Poëziecircus.nl tot aanstaande maandag. Kunnen we bieden? Kunnen we bieden? We hebben nu 200 euro opgehaald voor Polen. Oké, okay, nog één algemene vraag, Gerrit. Valt er iets? Te, kom rij. Valt er iets te zeggen over de, over de thematiek? Wat is de voorkeur van mensen uh, waarover ze grij, grijtig dichten? Ja, het blijft natuurlijk toch wel uh, veel over. Uh, Lief dagboekachtig en eigen leed. En uh, dat, uh, dat mensen denken dat ze door, uh, door iets op te schrijven. dat leed verwerken of te baas kunnen. En uh, dat is allemaal heel nobel. En, uh, hè, maar het ontroert vaak alleen. Uh, nou ja, degene die het opschrijft zijn haar achterlijke nichtje. Ja. En uh, het uh, uh, Maar het, uh, uh, gedicht is natuurlijk altijd, uh, literatuur en alles zijn, maar het moet ook literatuur blijven. En, uh, het is uh, niet alleen maar emotie, het is ook het verwoorden. Dat is van ook die de emotie. oproep van Ramsey, jij wilde het graag nou, taal ja, breder dan de wereld, dus open naar de wereld. Daar heb ik mijn toespraak mee be beëindigd met een... Nou, het is geen oproep, maar het viel me wel op. Het zijn prachtige persoonlijke observaties. Uh, mensen kantelen hun kijken, zetten de werkelijkheid op, ko op hun kop. Absurde gedachten sprongen. En ineens door één gedicht dat ik uh, las van die honderd. Het gedicht uh, Heb je krokussen in Congo. Werd ik met een schok erop gewezen. Dat het ook anders kan. Dat je ook je blik kunt verleggen. Het was voor het eerst het enige gedicht eigenlijk. En dat vond ik toch opvallend. En daarom heb ik het ook, ben ik ook mee uh, geëindigd. Um, dat niet uit een persoonlijke observatie voortkwam... en waarin ook niet een ik aan het woord kwam... maar waarin aan een extern persoon, een derde persoon het woord werd gegeven... namelijk aan een congolees. En daarbij vond ik het ook een prachtig gedicht. Maar ineens zag ik... dat is misschien wat voor een volgende editie meer... Uh waar mensen zich meer toe zouden kunnen verleiden. Niet, zozeer, niet alleen maar de persoonlijke observatie... waar we heel knap in zijn, het spelen met taal. Maar de, je bent je begonnen met de uitzending met die uitspraak... de wereld is breder dan onze taal. Uh, Dank je wel. Ik heb nog, nog nieuws. Wegens succes geprolongeerd... Turing Nationale Gedichtenwedstrijd uh, Volgend jaar weer. De nieuwe inzendingen kunnen beginnen vanaf... 15 april aanstaande. Dan is Ramsey Nasser de juryvoorzitter... en is Gerrit Komrij de ambassadeur. Die hebben gewoon uh, een stuivertje gewisseld. En we danken hun beiden voor hun uh, voortgezette engagement. Dit was de special van Met het oog op morgen... over Turing Nationale Gedichtenwedstrijd 2010. Morgen is het Gedichtendag. Dan presenteert Joris Luijendijk het oog. En ik eindig nu met het eerste prijswinnend gedicht van nu...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 Op evengeven.nl